Laten we met het De Nederlandse regering stuurt hulpgoederen naar de duizenden gevluchte jezidis in Noord-Irak. Het kabinet schrijft aan de Tweede Kamer dat Nederland voedsel, water en dekens beschikbaar stelt. De goederen worden door de Australische luchtmacht gedropt, boven de bergen waar de jezidis naartoe zijn gevlucht voor IS-strijders. Het kabinet levert ook parachutes die bij de droppings worden gebruikt. De actie kost maximaal een miljoen euro en wordt betaald uit het noodhulpfonds. Twee uur voor het aflopen van het Gaza-bestand is in Israël een raket neergekomen. Het luchtalarm ging af en een raket sloeg in in onbewoond gebied. Er is geen schade. Hamas ontkent dat er van de een raket is afgevuurd op Israël. Over een uur loopt een driedaag staakt het vuren af tussen Israël en Hamas. In de Egyptische hoofdstad Cairo onderhandelen de partijen over een langer bestand. Een Braziliaanse presidentskandidaat is omgekomen bij een vliegtuigongeluk. De 49-jarige Eduardo Campos zat in een klein vliegtuig dat crashte in de kustplaats Santos. In de laatste peiling voor de presidentsverkiezingen op 5 oktober stond socialist Campos derde met zo'n 9% van de stemmen. President Rousseff, die ook weer meedoet aan de verkiezingen, legt haar campagne drie dagen stil vanwege het overlijden van haar tegenstander. Martin Mooi, de oprichter van het dichtersfestival Poetry International, is overleden. Hij was al lange tijd ziek. Mooi begon het Rotterdamse Gedichtenfestival in de jaren 70... en had het idee ervoor opgedaan in Londen. In korte tijd groeide het festival uit tot een toonaangevend internationaal evenement. Door Mooi's inspanningen ontstonden ook de Gedichtendag en de Poëzieweek... en wordt sinds 2000 de dichter des vaderlands gekozen. Martin Mooi is 83 jaar geworden. Het weer vanavond is het vrijwel overal droog. In de nacht neemt vanaf zee de kans op een bui wel weer toe. De temperatuur daalt naar zo'n 12 graden. Morgen vooral in het binnenland buien, maar de zon schijnt ook geregeld. Het is dan ongeveer net zo warm als vandaag, zo'n 20 graden. Dit was het week, Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah. is Zin in ZFM. -M -M. Met nu Peaceful Radio. Goedenavond luisteraars, welkom bij Peaceful Radio Show 1012. Mijn naam is Benno Veugen en je gaat luisteren naar twee uur lang nieuwheidsmuziek muziek hier op je eigen lokale radio Zandvoort. Um, eens even kijken, we gaan naar het eerste werkje. Het komt van Paola. Brani Skelti heet het werkje. We hebben geloof ik verschillende CD's van deze man, dus we gaan eens uh, lekker kennis met hem maken. Veel luisterplezier plezier bij. Peacefulradio.eu jisavarian ho ab they alle mano anavsarian sadjan ke sang bhav jal tariyan sagaten dik dust ke namah vidarian esse sahib girte nanak manne mai jese samrat sukh hoy sagale dukh jaye savarian, ho ab deyal manoharan avareyan sadjana ke sang bhav jal dareyan sagaten nid dust ke namah vidareyan jis saheb kee teg nanag man mein mah jis Savarian, ho ab theyaale maino haan ho love isariyan sad jana ke sang bhav jal dareyan sagaten nik duste kin maih bidaryan jis sahib ke teg nanak mai jis se dukh Ik ben hier in de kast. Ik in de kast. Ik ben hier in de kast. jis be ri pae kaaj savare ho ave the alle manoan ke sang bhav jal dare sagate nin kitust kin mai bidarian is <laughs> saheb ke tegnanag man mai jisse samrat sukh ho ae Ki bari bai, kar ji savarian. Ho ab theye alle manohan avisarian. Saad janna ke sang bajaldariyan. Saagaten nu ky dost ke mahibdarian. Jis saheb ke teg nanak manne mai. Jis se marat sukh ho ae sagal dukh jaye. The body Que por dinero tú me has dado, ese cariño que una vez me hiciera daño, hoy no lo quiero por ser malo corazón, sigue regando ese cariño, que por dinero tú me has dado, ese cariño que una vez me hiciera daño hoy no lo quiero por ser malo corazón pensaba que te quise con locura y verás que no es cierto corazón hoy no quiero tu cariño Y es por eso que no siento. Dat que te quise con locura y verás que no es cierto corazón hoy no quiero tu cariño ni contado, y es por eso que no siento dat ik niet